Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Ron van Kam met het NOS journaal. Er zitten nog zo'n 9 miljoen Oekraïners zonder elektriciteit... door de Russische aanvallen op het stroomnet van het land. Dat zei president Zelensky, in zijn dagelijkse videoboodschap. Rusland valt al maanden de energieinfrastructuur van de Oekraïne aan... waardoor mensen in delen van het land vaak in het donker zitten. Voor Zelensky neemt het aantal stroomuitvallen... en ook de duur daarvan wel geleidelijk af. In het oosten van Burkina Faso zijn tien mensen om het leven gekomen... toen de bus waarin ze zaten op een landmijn reed. Dat gebeurde gisteren al, maar details waren nog niet bekend. Autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog verder oploopt. Een nog onbekend aantal slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. En een aantal passagiers wordt nog vermist. De kinderintensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met jonge kinderen die ernstige luchtwegproblemen hebben door het RS-virus. De ziekenhuizen overleggen morgen of er maatregelen nodig zijn. Iedere winter is er een piek in het aantal besmettingen met het RS-virus. Volgens het RIVM krijgen bijna alle kinderen onder de twee daarmee te maken. In de meeste gevallen verloopt een infectie mild. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht. En 1 op de 1000 belandt op de IC.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 Cody Gankpo vertrekt per direct naar Liverpool. Dat zijn de Engelse club en PSV overeengekomen. De twee clubs doen geen uitspraak over de transfersom, Maar de directeur van PSV zegt wel dat het een recordtransfer is voor zijn club. Na zijn goede spel tijdens het WK hadden veel clubs belangstelling voor de 23-jarige aanvaller. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. In het noorden kan er wat regen vallen. In de ochtend is het droog en schijnt de zon af en toe. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zanvoort heeft, heeft het en jij het. beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, met nu. de nacht. So blue, just thinking oh, about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't oh, be the same, dear. Find a reason Whoa.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 Vaders bed was leeg, en ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Het zou fijn zijn.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 popping bottles at the crib. This is how we live every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. In the yeah, yeah, drink it up, drink, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting, like they drunk. With, with sober girls around me, they be acting like they drunk. Popping uh -huh. bottles and.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 G Six.